In Amsterdam is de zangeres, actrice en musicalster Connie Stewart afgelopen zondag overleden. Connie Stewart, die eigenlijk Cornelia van Meijgaard heette, trad in de jaren 40 en 50 veel op met Wim Sonneveld. Later speelde ze ook met onder andere Gerard Cox en Frans Halsema. Ook trad ze op in musicals van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. In 1966 had ze groot succes met hun lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. In 1969 kreeg Connie Stewart een gouden harp voor haar hele oeuvre. Ze sloot haar carrière af in de jaren 80. Connie Stewart is 96 jaar geworden. In Frankrijk is begonnen met het leegpompen van een meer onder een gletsjer van het Mont Blanc massief. Het water dreigt 900 woningen te overspoelen in een vallei van de gemeente Saint-Gervais-les-Bains. Het meer bevindt zich op 3200 meter hoogte onder de gletsjer Tête-Rousse. Het werd ontdekt bij routineonderzoek. Franse deskundigen hebben eerst heet water op het ijs gegooid om een gat te maken waardoor een pomp kon worden geleid. Het is volgens hen van het grootste belang dat er snel water wordt weggepompt om de druk te verminderen. Meer dan een eeuw geleden werd de Franse Vallei overspoeld door water uit een meer onder dezelfde gletsjer. 175 mensen kwamen toen om het leven. Tussen de A28 en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle is vanavond een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. In verband daarmee waren de snelweg en de spoorbaan bij Nunspeet korte tijd gesloten. Ook werden omwonenden uit voorzorg tijdelijk elders ondergebracht. Inmiddels is iedereen weer thuis. De bom, een Britse 500-ponder, was gevonden tijdens de voorbereiding van de bouw van een ecoduct. Omdat het te gevaarlijk was om de bom te verplaatsen, werd hij ter plaatse tot ontploffing gebracht. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking. Vanavond en vannacht regen. Ook morgen veel buien. Het wordt dan tussen 16 en 23 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM in de avond. Zit radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 Yeah. Bye.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 I'm not the only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 Present your case. Yes, I know you keep telling me that you love.